6 uur. Het NOS-journaal. Juri Stubenitsky. Strauss-Kaan op vrije voeten. Kabinet verlaagt overdrachtsbelasting bij aankoop huis. En Djokovic in finale Wimbledon. Ex-IMF-topman Strauss-Kaan is voorlopig een vrij man. Een rechter in New York vindt het niet langer nodig... dat de Fransman onder huisarrest staat. Zijn paspoort heeft hij nog niet terug... omdat hij ter beschikking van justitie moet blijven.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 die moeten meer en betere docenten aanstellen... en ze moeten ervoor zorgen dat de studie beter aansluit op de arbeidsmarkt. Daar worden ze ook op afgerekend. oud van Organon kunnen een bedrijf beginnen... op het Life Science Park in Os. Onder meer, de <coughs> Onder meer de gemeente en de provincie zijn het eens geworden... over de financiering van het park dat op 1 januari opengaat. Tientallen ondernemers hebben plannen ingediend om er onderzoek te mogen doen.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 Novak Djokovic heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van Wimbledon. De Servio won in vier sets van Jovi-Ovrid uit Frankrijk. In de finale speelt Djokovic tegen de winnaar van de wedstrijd... tussen Rafael Nadal en Andy Murray. Het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het oosten. Vanuit het westen klaart het op. Morgen in het noorden zwaar bewolkt en lokaal wat regen. In het zuiden opklaringen. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Zondag breekt de zon door en wordt het iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. Bij Gouda is er nog steeds veel vertraging na een aanrijding op de A12. Voor de rest neemt het aantal files nu eindelijk wat af. Bij elkaar nog 90 kilometer. Het is net een aanrijding geweest op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer zijn er twee rijstroken dicht. De aanrijding dan op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Blijswijk en Gouda 7 kilometer. Tussen Knopend Gouwen en Gouda zijn twee rijstroken dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Knopend Gouwen 9 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Vedenal en Oost, afrit Oosterbeek 7 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding.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 Hans. Hans! Wie is Mercedes? Uh, huh? Wie? Wie? De bestelwagen van je dromen? De Mercedes-Benz Sprinter. Met optimaal comfort, dankzij onder meer de standaardautomaat en de zuinige en krachtige motoren. Dromen worden werkelijkheid vanaf 18.900 euro. Leasen kan al vanaf 99 euro per week via Mercedes-Benz Charterway. Droom verder bij de Mercedes-Benz dealer. Kies ook voor Luzac College of Lyceum. Kijk op luzac.nl en maak vandaag nog een afspraak.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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten een hele avond. Alles over de prins en het meisje in Monaco zo dadelijk. We bellen ook met de woordvoerder van Robert Geesing. Dat is namelijk Koos Moerenhout, oud wielrenner. En het allemaal aan de vooravond van de Tour de France. Maar eerst de tweede halve finale op Wimbledon. Nadal tegen Murray. Marcel Mesker, kan die Murray een beetje met de druk omgaan? Nou, dat denk ik wel hoor. Hij is uh, toch al voor de derde keer in de halve finale op Wimbledon. En uh, de hele natie hoopt natuurlijk op uh, een Britse finalist. Ja, en of hij die hoop levend kan houden. Ja, dat betekent dat hij van Rafael Nadal moet winnen. Nou, de wedstrijd is zojuist begonnen. Zes games gespeeld. 3-3, drie, drie, nog uh, eigenlijk niks uh, gebeurd. Geen breakpoints, geen kansen. Wat we wel zagen was even de fysiotherapeut uh, na de derde game bij Andy Murray. Uh, was al bekend dat hij in die vorige wedstrijd in de kwartfinale tegen de Spanjaard Lopez. Ja, zijn, zijn heupflexor wat uh, beschadigd had. Wat? Licht, ja. Maar ja, in, in een liesgebied, zeg maar. Oh, daar. Ja, precies. En uh, veel stretchen op een, op een grasbaan. Hè. Dus ja, daar had hij wat pijn. Uh, maar achteraf stuurde hij die visio weer weg. Dus dat was uh, misschien een beetje uit uh, voorzorg. Aan de andere kant, Nadal speelt ook met uh, pijnstillers die uh, blesseerde zijn voet tegen Del Potro. Maar ja, dit is Wimmelden, uh, pijnstillers, uh, dokters, uh, alles uh, komt erbij. Dus, dus de wedstrijd moet natuurlijk nog een beetje op gang komen. Er is uh, nog niet zoveel gebeurd. We zijn uh, zes games verder. Het staat nog steeds uh, drie gelijk in de eerste set. Oké, okay, direct het vervolg van deze wedstrijd. Het grootste schip van de zogenaamde flotilla is richting Gaza vertrokken. Activisten op het schip willen de Israëlische zeeblokkade... van de Palestijnse Gazastrook doorbreken. Daar gaan we even over praten met Sander van Hoorn, onze correspondent. Nou, ik zeg, Sander, het grootste schip is uh, vertrokken. Mogen we daaruit afleiden dat de reis ook... Voor Spoedig uh, ja, Volstrekt niet. Nee, dat grootste schip dat is het Amerikaanse schip en dat was uh, de haven van Athene uitgevaren, maar werd vervolgens door de Griekse kustwacht tegengehouden. Uh, dat weet ik via Twitter. Er zijn veel actieve mensen aan boord die, uh, die twitteren, er zijn ook journalisten bij van bijvoorbeeld de New York Times en CNN. En die situatie die duurt eigenlijk nog steeds voort. Dus op zee, waar uh, drie, zeggen zij, schepen van uh, de Griekse uh, uh, kustwacht uh, praten, zeggen uh, u heeft geen toestemming om de haven te verlaten en uh, u moet terugkeren. Nou ja, dat is nog niet gebeurd, maar ze zijn dus zeker ook nog niet op weg naar Gaza. Nee, maar dat is toch merkwaardig, uh, want waarom doen de Grieken dit? Is dat gewoon procedureel of zit er iets achter? Um, nou ja, wat erachter zit, kijk, men denkt natuurlijk dat, dat Israël erachter zit, maar ik denk dat het ook heel veel procedureel kan zijn. Er was een procedure aangespannen door individuen in Griekenland dat het schip niet zeewaardig zou zijn. Die procedure hangt nog en daar moet eerst een besluit over komen voordat de havenautoriteiten zeggen, u mag de haven uh, verlaten. Dus dat, dat zou procedureel kunnen zijn. En de kapitein van het uh, Amerikaanse schip, die uh, probeert nu de kustwacht ervan te overtuigen... dat het juist heel gevaarlijk is om terug te gaan naar die haven. Want, zegt hij, en zeggen de actievoerders aan boord... er zijn al twee schepen gesaboteerd. Die zijn onklaar geraakt. En uh, de verdenking is dat ze gesaboteerd zijn. En hij zegt dus nu, het is veel te gevaarlijk om terug te keren. Laat ons alsjeblieft doorvaren. Maar goed, dat is dus een discussie, zoals ik het nu kan inschatten... via al die twitters die uh, me bereiken. Een discussie die midden op zee gevoerd wordt. Een discussie op volle zee over waar het schip naartoe moet. Dankjewel voor dit moment met Sander van Horen. Gaan wij naar het vasteland, Monaco, ligt ook aan zee hoor, Zuid-Frankrijk. Uh, Prins Albert en de Zuid-Afrikaanse Charlene Wittstock die hebben elkaar het ja-woord gegeven. Onze correspondent Frank Renaud is erbij. Hij beschreef al een beetje de balkonscène. Er werd gezwaaid net voor zessen. Wat gebeurt er nu, Frank? Ah ja, om jouw nieuwsgierigheid vast te bevredigen, er is gekust. Twee keer zelfs op het balkonnet. Nou ja, het is niet eens echt de balkon, ze stonden achter het raam... Dat ging over. één kus kwam er toen ze net verschenen achter het raam en een tweede wat langere kus aan het eind van die ceremonie. Ja, de moeders zijn Albert en uh, Charlene, zoals zij haar noemt. Hier wordt de Charlene gewoon naar buiten gekomen en ze zijn op het plein en daar zijn ze welkom gegeten door de burgemeester van Monaco. Ja, ik moest van de taalkommissie Charlene zeggen zolang ze nog Zuid-Afrikaans was, maar vanaf de, nu Charlene. Uh, maar was het een, een Britse kus zoals we die laatst hebben gezien of een Franse kus? Het was een nette kus. Een nette kus. Prachtig. En wat nu verder? Nou, nu is het de tijd voor de feestelijkheden en de ceremonies nog. Want uh, het paar blijft nu voorlopig nog even op het klein. Er zijn hier een paar duizend Monegasken verzameld. Die zijn allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan het grote feest hier. Er wordt eten gezerveerd straks uit Zuid-Afrika. Want daar komt Chalelle Witst ook vandaan. En uit Monaco ook van plaatselijke gerechten. Daarna zijn er nog recepties voor hoogwaardigheidsbekleders. En vanavond is er een groot concert in de haven van Monaco. Voor alle Monegasken ook gratis. Nou, dat klinkt altijd prachtig daar zo. En dan morgen dan is het kerk. Huwelijk. Morgen is de kerkelijke inzegening, inderdaad. Met uh, iets meer hoge gasten uit het buitenland. Waaronder Willem-Alexander en Maxima, natuurlijk. Maar alle Europese vorsten is, zijn eigenlijk vertegenwoordigd. Daarbij ook grote sterren uit de sportwereld en uit de showbiz. Ik denk aan Karl Laterveld en topmodel Naomi Campbell. Die zullen allemaal vertegenwoordigd zijn bij die kerkelijke ceremonie. Oké, okay, dankjewel Frank. Frank Renaud vanuit Monaco dus. Gaan we naar Denemarken zo dadelijk? Want de Denen gaan hun grenzen weer bewaken. Bij de AMWB zit Jolanda van der Velde, Jolanda en een hoop onhandige ongelukken. Ja, op vervelende plaatsen en tot twee keer toe. Combinatie A12-A20 ging twee keer fout vanmiddag. Ook nu nog op die A12 een lange file na een aanrijding richting Utrecht tussen Blijswijk en Gouda, 8 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Daardoor is het op de A20 vanuit Hoek van Holland. Langzaam rijden vanaf Rotterdam Prins Alexander tot aan knopend goud over 10 kilometer. En er staat een auto in brand op de A6. Lely staat richting Emmeloort. Tussen de Ketelbrug en de Afrit-Urk 9 kilometer. En dan wil ik nog één dingetje vertellen. Uh, vanavond en vannacht gaat de A2 naar het zuiden dicht. Die gaat dicht tussen knopend Oudrein en Nieuwegein. Dat is tussen middernacht en morgenochtend 8 uur. Dus daar moet je rekening houden met een omleiding. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Deze week pakken zo'n 500 medewerkers van MSD Organon in Os definitief hun boeltje in. Zoals bekend sluit het Amerikaanse moederbedrijf Merck de onderzoeksafdeling. Maar vandaag gingen de handtekeningen op de papieren voor de oprichting van het Life Science Park. Voormalig MSD Organon medewerkers kunnen hier terugkeren om een eigen bedrijfje te starten. MSD Organon komt met een startkapitaal van 40 miljoen euro over de brug. En provincie en Rijk legt ook een centje bij. Nou, ik, ik sta dan in mijn, in mijn laboratorium, mijn nieuwe laboratorium. We zijn met z'n vieren. Uh, en ik hoop in januari dan uh, dat het zover is. En dan gaan we ontwikkelen. We gaan een heel mooi uh, diagnostisch product neerzetten. Wat heel breed toepasbaar is. En uh, het, ja, het vertaalt zich eigenlijk het beste als een, een bodyscan. De huidige scans zijn MRI's en een CT. Of voor kanker en zo. Bijvoorbeeld, maar eigenlijk heel breed, ook voor eh, eh, moeilijk te diagnostiseren ziektes. Ik moet even vertellen dat we ondertussen in het toekomstige laboratorium staan van eh, Maya Klaassen. Waar alles staat ingepakt, eigenlijk voor de sluiting. Ja, maar dat is een warme sluiting, zodat we het weer heel snel kunnen uitpakken. Wat, een warme sluiting? Ja, dat zo wordt dat genoemd in de, in de officiële stukken. De stekkers zitten allemaal nog in stopcontact? Zoiets, hè. En het blijft in gevalideerde staat, zodat, uh, zodat het niet stoffig wordt... en uh, we daar gewoon gelijk mee aan de slag kunnen. Ah, dus, want het is belangrijk. Het is allemaal gecertificeerd. Anders zou je helemaal opnieuw moeten beginnen. Anders gaat het allemaal veel langer duren. En daar hebben we natuurlijk geen zin in. Want dan, uh, ja, ik sta aan de startblokken, mijn businessplan is, uh, is af. He, ik heb een deel van de financiering rond. Dus ik wil los. En... Dus u bent eigenlijk deze week uw vaste baan kwijtgeraakt? Uh, dat klopt. ja. ja zeker. En, en u hoopt dan binnen nu een paar maanden helemaal op te starten naar een eigen bedrijf, eigen ondernemer? Ja, inderdaad. En dat is een hele grote uitdaging, maar ik heb er erg veel zin in. Dus... En dan nog wel vlak naast uw collega's die uw baan hebben behouden. Dat is toch fantastisch? Dat is mijn netwerk. En uh, nou ja, het is gewoon een prachtige campus. En uh, ja, daar heb ik er erg veel zin in. Gisteren zijn er bijna 600 mensen voor de laatste dag hier in Os geweest. Dat zijn de mensen van de R&D. En vandaag ben ik ontzettend trots te kunnen vertellen... dat we hier een positieve invulling gaan geven... Aan het Live Science Park in Os. Hans Kortlever is de vicepresident en regionaal directeur van Midden-Europa. Feestelijk werden de handtekeningen gezet voor het Science Park. En we lopen nu naar het stuk van uw bedrijf, wat dat park gaat worden. Uh, we hebben er met z'n allen een jaar aan gewerkt. Uh, ik had het graag eerder uh, gerealiseerd. Maar want ik denk... mensen hebben lang in onzekerheid gezeten hier in Os. Want een beetje wrang is wel, terwijl de, de vlag achter ons wapperen, dat 500 mensen, zo ongeveer 500 mensen, deze week hun boeltje hebben kunnen pakken. Het is maar de vraag natuurlijk of ze hier ooit een werkplek kunnen vinden. Wij hadden dat graag anders gezien. Uh, maar ik denk uh, wat belangrijk is, hoop doet leven. En ik denk dat we vandaag een signaal geven dat er voor een hele hoop mensen uh, mogelijkheden zijn om hier weer in Os uh, uh, opnieuw te starten. Dan wel in andere hoedanigheid als zelfstandig ondernemer. Maar niet alle 500, hè? Uh, nou, wat mij betreft zouden alle 500 mogen als ze er komen met businessplannen. Er is ruimte genoeg. Nou, eerlijk gezegd uh, heb ik me vandaag aangestoten bij een bestaand bedrijf waar nu al 30 uh, mensen werken. Arthur Ubri is ook ex-MSD'er. Waar we net geweest uh, zijn, is een lab waar... Uh, ja, er is eigenlijk maar één van de Nederland En dat is het lab wat je net gezien hebt. Eigenlijk als eigen ondernemer of als klein startend bedrijf... of als klein bedrijf. Dat al bestaat nauwelijks te betalen om dat te investeren. Dat is totaal niet te betalen voor, voor een bedrijf van 30 man of nog minder. Ja, hoe kansrijk zouden die bedrijven nou kunnen zijn... Ik denk dat die bedrijven allemaal een hele goede kans hebben. Ten eerste omdat nu de omstandigheden worden gecreëerd. om heel goed ondernemend nieuwe medicijnen te maken. De huisvesting en dergelijke, de apparatuur hebben we toch allemaal al. Maar ook de mensen, de expertise om van de vroegste fase van research en ontwikkeling. tot productverpakking en het opsturen van producten. al die kennis is hier samengebald. Het bedrijf Merck geeft eigenlijk. Uh... Nou, voor een aardig bedrag aan weg en ook de gebouwen. Ik vroeg me ondertussen wel af, ja, dat klinkt fantastisch. Maar het is misschien voor een deel wel verouderde apparatuur. Apparatuur waar ze zelf misschien toch niks meer mee hadden kunnen doen? Nee, het is niet verouderde apparatuur. Integendeel, het is state of the art. Hartstikke modern spul allemaal. De Saal van Zwanenberg, de oprichter van Organon. Ah, dat, dat standbeeld wat er staat. Of, ah, het is een zittende meneer. Er staat wel een bos witte rozen naast. Ja, dat was voor, dat was voor gisteren. Toen mensen afscheid namen, wilden ze ook even afscheid nemen, denk ik, van, van Zaal, de oprichter. Maar ja, of er ook echt plek zal zijn voor de bijna 500 werknemers die deze week hier hun spullen moesten pakken, definitief. Of ze echt allemaal een baan kunnen vinden op dat nieuwe Life Science Park, dan zal de toekomst uit moeten wijzen. Dat zijn Mino Remmers. Het is uh, alweer een hele tijd geleden dat Erik Breukink als laatste Nederlander... één dag de gele trein aan mocht treden, uh, uh, aantrekken. En het is ook alweer zes jaar geleden dat de Nederlandse renner een etappe won. Maar dit jaar lijkt er iets in de lucht te hangen. Ik zeg Wout Poels, Bauke Mollema, Johnny Hogeland en natuurlijk Robert Gezing. Het lijkt er misschien wel in te zitten. Koos Moerenhout is van de Raboploeg en hij is perschef van Robert Gezing gedurende de toer. Goedenavond. Goedemiddag of ja, avond ah, ja. bijna. Doe maar avond. Uh, perschef van, uh, van Robert Gezing. Wat moet de perschef dan doen? Nou, dat is ten eerste uh, stevig, te stevig weggezet. Ik bedoel, uh, Robert oh. heeft mij er graag bij. <laughs> yeah. uh, het is natuurlijk heel massaal hier allemaal in de tour met media, publiek en noem maar op. Maar uh, om nou uh, te gaan zeggen dat ik uh, persoonlijk uh, perschef nogal ben. Uh, ten eerste ben ik uh, al helemaal geen chef. <laughs> en, laat staan uh, dat je iets van de pers weet. Nee, maar... <laughs> ja, ja, ja, laat staan dat ik iets van de pers weet. <laughs> ja. Nee, dus wij uh, nee, we doen alles in overleg samen ja. uh, met Luc Heijsenga. En dan bepalen we hoe dat we de dag in gaan. En, ja. uh, dat, uh, dat geldt voor Robert Zomer, ook voor andere jongens natuurlijk. Ja. Maar je hebt wel veel contact met, uh, met Robert Geesink. Um, ja. hoe, hoe is het? Ik las een Twitter met van hem, die vrij ontspannen uh, klonk. Hoe, hoe gaat het met hem? Nou, ik denk dat, dat, je, dat je dat goed weergeeft. Ik denk dat hij heel uh, ontspannen ernaartoe leeft. Uh, natuurlijk zijn die laatste dagen voor de Tour heel hectisch. Uh, de renners hebben veel te doen. Uh, eigenlijk nauwelijks tijd om nog fatsoenlijk te kunnen trainen. Dus uh, veel mediaverplichtingen. Uh, verplichtingen vanuit de, de Tourorganisatie. proevenvoorstellingen, noem maar op. En uh, ja, iedereen is blij als hij zometeen weer uh, echt kan gaan beginnen aan de koers. Ja, het is een gekke uh, Tour in die zin. Hij start anders dan anders met de gewone etappe. Ja. Ja, ik uh, vind het persoonlijk uh, heel jammer. Ik vind een proloog er echt bij horen. Maar uh, nou ja, goed, uh, dit jaar dus niet. En, uh, ze start uh, bij de Passage du Gouin, een weg die uh, nog wel eens onder de, de zeespiegel wil verdwijnen. Dus, uh, die kan ook nu heel vlat men... zijn, hè? Ja, ja, ja, ja daar, daar is al eerder, uh, zijn er al ongelukken gebeurd. Alleen uh, nu pakken ze hem in de neutralisatie dus voor de officiële start. Ja. Dus ik verwacht uh, dit jaar minder problemen. Ja. Nee, en, en dan vervolgens komt er op zondag een ploegentijdrit. Um, Hoe heeft, uh, heeft de Rabobank, uh, ploeg daar hard op getraind? Vroeger was het ooit de specialiteit van de Hollanders. Maar um, dat is een beetje weggezakt. Nou ja, we hebben dit jaar voor het eerst in uh, de. Ja, en de, de carrière van de van bankwielenploeg eigenlijk, en, uh, een ploegentijd had gewonnen, de Tirena Adriatico Ja, dat is waar. Uh, natuurlijk waren we daar enorm blij mee. En uh, nou ja, goed, ik denk dat we ook in deze ploegentijd iets moois kunnen neerzetten. en ja, maar... uh, inderdaad, uh, ja, het, uh, het posttijdperk daar was uh, was echt een specialisme. En nu, uh, ja, nu is dat iets anders, maar ik denk dat we een, een goede tijd hebben kunnen neerzetten. Uh, uh, ja, en waar, waar moet je dan aan denken? Waar heb je dan op getraind? Ja, natuurlijk uh, de, positie, de positie van de renners. Uh, gisteren hebben ze het parcours nog verkend, uh, een aantal keren rondgereden. Ook de, uh, ja, de rennerspositie, dus niet, niet zozeer de positie op de fiets, maar ook achter, achter wie je rijdt. Dat soort dingen, materiaalkeuze, ja, daar, zijn, uh, daar zijn ze nu volop mee bezig. Ja, en afgesproken op wie je wel wacht en op wie je niet wacht. Ja, en het zal duidelijk zijn dat. Uh, mocht het zo zijn uh, dat Robert niet goed zou zijn, dan moet er op hem gewacht worden. Uh, dat maar dat, me wel. Uh, ik ga ervan uit dat dat niet nodig zou zijn. Nee, wordt er stiekem gedacht aan, um, laten we ook zelfs een overwinning in die ploegentijdrit en misschien het geel? Natuurlijk uh, wordt eraan gedacht, maar uh, ja, of dat, dat realistisch is, dat is een, uh, een tweede. Je hebt een aantal ploegen hier aan het vertrek die, uh, ja, waarvan, waarvan je toch wel een specialisme kunt noemen. Uh, uh, bijvoorbeeld Gar Garmin Cervelo is zo'n ploeg, uh, Saxo Bank met uh, de ultieme motor Fabian Cancellara. Uh, dat, dat zijn al twee ploegen om, om die zomaar op te noemen, Team Sky en ze zijn er nog wel een paar. Maar ja, ik denk dat wij zeker voor een topklassering kunnen rijden. En uh, ja, dan is het altijd moeilijk aan te geven, is dat genoeg om te winnen. Ja, aan de vooravond van zijn Tour, meneer Moerenhout. Um, het kriebelt het dan, Want ja, vorig jaar uh, zelf nog meegedaan, uh, kriebelt het dan nog bij een, uh, een oud wielrenner, moet ik ondertussen zeggen? Nou, dat valt, dat valt eigenlijk wel mee. Alleen, uh, ja, net als de renners uh, is iedereen binnen de ploeg. Uh, dus uh, ja, uh, van verzorgers uh, tot persvoorlichting, uh, ploegleiders, noem maar op, uh, mechaniekers. Ja, iedereen is toch gericht op, op de start van deze ronde. En dan gaat het allemaal gebeuren. En nu is het... Uh... Ja, allemaal even zitvlees kweken totdat, totdat het echt van start gaat, het feest. En, uh, maar om nou te spreken over nervositeit, nee, uh, dat zeker niet. Ik denk, uh, ja, juist binnen onze ploeg... Heeft, gezonde, uh, wat dat betreft, uh, gezonde spanning. Gezonde spanning. En uh, ja, ze leven er allemaal wel uh, rustig naartoe. Ik wens u uh, hele mooie drie weken en ongelooflijk veel succes. En volgens mij leeft heel Nederland mee met jullie. Dank je wel. Koos Boerenhout was dat. Gaan wij nog eventjes naar Denemarken. Want de Deense douane die maakt een comeback. Op de grens van Denemarken met Duitsland en Zweden... Uh, dat is aan de andere kant, worden opnieuw controles ingevoerd. Dat heeft het parlement besloten. Ook Nederlandse vakantiegangers krijgen er volgende week al mee te maken. Dirk Evers is in Kopenhagen. Uh, Dirk, wat moet ik me dan nou voorstellen? Toch geen uh, nieuwe slagballen? want dat mocht al af en toe. Ja, er komen zowel nieuwe slagbomen, ja, maar er, ja, toch wel. Maar enkel voor wie niet wil stoppen, wie niet aan de kant wil voor de douane. Dus er komen vooral meer rijvakken bij. En de douane zal dan auto's opzij halen, zal steek, meer steekproeven uh, uitvoeren. En de regering probeert het allemaal een beetje uh, ja, zachter voor te stellen dan het is. En zegt er zal maar één auto op duizend gecontroleerd worden. Dus niet iedereen hoeft zijn paspoort te laten zien? Nee, niet iedereen. Maar... Uh, maar maar er komen wel meer controles en het zal zachtjes ingevoerd worden al vanaf dinsdag. Dan komen er 50 meer douaniers aan de Deens-Duitse Deens grens en de Deens-Zweedse grens. Ja. En de bedoeling is dat er op, uh, op 1 januari dan nog eens uh, bijna 50 bijkomen. Ja, en dan is het de bedoeling om waarschijnlijk uh, vooral uh, Oost-Europese auto's aan te houden, want die worden verdacht van drugshandel, van criminaliteit. De bedoeling is om uh, inderdaad de grensoverschrijdende criminaliteit te lijf te gaan. Drugshandel, uh, Bende Zuid, zegt de regering zelf, uh, Zuidoost-Europa, Rusland ja. en de Balkan. Die dus steeds meer uh, optreden en hier uh, allerlei uh, ja, roof uh, en uh, ja, komen stelen en zo verder. Ja, en uh, heeft Europa zich al, uh, al geroerd? Is er al iemand van Europa langs geweest? Want het is natuurlijk wel uh, een beetje in, in strijd met dat verdrag van Schengen. Vooral een rel geweest met Duitsland, buurland Duitsland, dat zich gepasseerd voelde... omdat Denemarken er niets van had laten weten. Maar ook de Europese Commissie heeft al om meer info gevraagd. En de Europese Commissie wil weten of uh, die nieuwe maatregelen strijdig zijn... met de, enerzijds het verdrag van Maastricht, ja. de EU-regels voor het vrije verkeer... en anderzijds met Schengen. Ja. En de regering, de Deense regering, heeft nu een antwoord gestuurd. En daarin staat onder meer dat... Ja, grensoverschrijdende criminaliteit die is toegenomen enzovoort. Een beetje wat jij ook net uh, vertelde, vandaar dat ze dat gaan invoeren. Nou, wat voor ons van belang is natuurlijk gewoon als uh, gewone stervelingen, zal ik maar zeggen, gewone burgers, paspoort mee en opletten, want je moet aan de kant, want anders gaan die bomen naar beneden. Dankjewel Dirk. Dirk Evers was dat vanuit Denemarken, Kopenhagen. Gaan wij van Kopenhagen nog eventjes naar Londen, want het einde van de eerste set nadert, hoewel Marcella... Ja, het einde nadert, maar het is nog altijd niet beslist. Het gaat heel erg gelijk op. Het staat 5-5 en die Murray serveert, komt op 30-15. Um, is er is dat niet zoveel van te zeggen. Ik moet zeggen, Murray opent goed. Het is uh, hoog niveau. Als je kijkt naar de onderlinge ontmoetingen. 15 keer gespeeld. 11-4 voor Nadal. Maar heel belangrijk, twee keer speelden ze op Wimbledon. En twee keer won Nadal straight in drie sets. Of dat vandaag ook lukt, dat weet ik niet. Het is in ieder geval spannend. Voorlopig nog uh, geen uh, winnaar van de eerste set. Het blijft nog 5-5 uh, als uh, Murray serveert bij 30-15. En het vervolg van deze wedstrijd, ook de afloop van deze wedstrijd... hoort u op Radio 1 om te beginnen in het volgende programma... op deze zender, dat is de avondspits, met Alex de Vries. Alex Tennis dus, en wat nog meer? Ja, eh, dankjewel Bert. Is minister van Defensie Hans Hille een beetje de weg kwijt? Die vraag stellen we vanavond. En alarm, een tekort aan vrijwillige agenten, dreigt in het Nederland. En tot slot, volgens oud staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend... maakt één zwaluw nog geen zomer op de woningmarkt. Dat na het nieuws weer een verkeer.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 Prins Albert en de Zuid-Afrikaanse Whitstock zijn sinds 2006 samen. En zoals verwacht helpt het kabinet de huizenmarkt... door de overdrachtsbelasting te verlagen. Die gaat van 6 naar 2 procent. De maatregel geldt voor één jaar. De verlaging wordt voor een deel betaald door een heffing op banken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. In het oosten van het land komen nog een paar buien voor. Maar die trekken weg naar het oosten. Ze lossen ook op. En dan krijgen we opklaringen vanavond en vannacht. Het blijft dan vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 11 aan zee. Tot 8 graden landinwaarts. De wind waait uit het westen tot noordwesten. In het waddengebied blijft het stevig waaien. Noordwest windkracht 5. Morgen is het een koele dag. Het wordt maar 16 tot 18 graden. In het noorden is veel bewolking. In de rest van het land opklaringen en stapelwolken. En ook kan er nog een enkele bui overtrekken. Maar dat zullen niet zoveel buien zijn als vandaag. De wind is morgen nog steeds uit het noordwesten. In het binnenland matig windkracht 3 tot 4. Aan zee vrij krachtig windkracht 5. En op de Wadden mogelijk windkracht 6. En dat is een krachtige wind. Zondag is vrijwel een kopie van zaterdag. In het noordoosten is het bewolkt. Daar zou het ook een beetje kunnen regenen. Elders droog en geregeld zon. Het wordt 18 tot 20 graden. En na het weekend blijft het droog, de zon krijgt meer kans... en de temperatuur loopt op naar 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 46 kilometer file. Nog veel vertraging bij Gouda. Dat heeft te maken met de aanreding op de A12. Wat verder nog opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer... Op de A6 Lelystad richting Emmeloord, tussen Lelystad Noord en Afert-Urk 7 kilometer. Daar stond een auto in brand. Op de A12 daarna richting Utrecht, tussen Blijswijk en Gouda 8 kilometer. Na een aanreding is daar nog steeds de linkerijshook dicht. Daardoor is het verkeer ook vastgelopen op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen staat 10 kilometer. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits, Alex de Vries. Strengere eisen voor co-assistenten redden levens. En Willem Vermeen spoort kabinet aan tot meer daden op de woningmarkt. Ja, een hele fijne een goedenavond. En welkom bij Avondspits op Radio 1. Live vanuit Amsterdam, zoals u gewend bent. Minister van Defensie Hans Hille haalt vandaag fel uit naar de Tweede Kamer. In een interview met de Telegraaf verwijt hij de Kamer te veel in de waan van de dag te leven. Terwijl onze jongens boven Libië vliegen en de politiemissie in Kunduz begint, lijkt onze defensieminister een beetje de weg kwijt. Eerder deze week al botste hij met minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken, onder meer over onze NAVO-bijdrage in Libië. Ik praat erover met onze defensiedeskundige Dick Leurdijk. Goedenavond, Dick. Goedenavond Alex. Ja, kunnen we onze minister van Defensie uh, nog wel serieus nemen? Um, nou, hij maakt het ons niet makkelijk. Mm -hmm. uh, met uh, uitspraken waarmee hij op zijn minste verdenking op zich laat... dat hij toch moeite heeft met het uh, bestaande beleid. En ja, dus dat dat kritiek al oplevert vanuit de Kamer vind ik ook volstrekt uh, voorspelbaar... Uh -huh. Maar dat is natuurlijk in de eerste zaak toch een, een, een kwestie die in het kabinetsverband zou moeten worden opgelost. En met name in de relatie van de minister van Defensie met zijn collega van Buitenlandse Zaken. Ja, even, even terug naar, naar de basis. Wat heeft minister Hillen nou eigenlijk fout gezegd in zijn toespraak in Brussel... waardoor het conflict met de minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal ontstond? Nou ja, ik denk dus dat het alles te maken heeft met zo'n opmerking eh, dat eh, wat hem betreft eh, geen mogelijkheid zou zijn om eind eh, september, wanneer de huidige termijn eh, verloopt, om dan eh, Nederland eh, te laten deelnemen eventueel aan missies eh, die, eh, eh, die bedoeld zijn om op een moment uit te voeren boven, boven Libië. En dat op het moment dat juist de minister van buitenlandse Zaken eerder uh, vorige week... Ja. Uh, juist een opmerking had gemaakt die een opening leek op te, uh, op te leveren in, in die richting. Dat vond ik toen al een opmerkelijke aanspraak. Dat heeft weinig opwinding uh, geleid. Maar, maar nu lijkt er zich toch een, ja, een zekere spanning af te tekenen in de opstelling van de beide ministers. En daar zal toch duidelijkheid over moeten komen, lijkt me. Dick, wat betekent dit voor ons imago in het buitenland? Of, of anders gezegd, zijn we nog wel een betrouwbare NAVO-partner? Nou, ik denk dat dat op zichzelf nog wel, nog wel uh, meevalt. Maar ik denk dat de komende weken toch in ieder geval duidelijk zal moeten... of, of waarschijnlijk op korte termijn al duidelijk zal moeten worden... Uh, wat het Nederlandse beleid nou precies is. Op dit moment is er geen onduidelijkheid. We hebben als Nederland nadrukkelijk ingezet op deelneming aan uh, de NAVO-operaties... in zaken het wapenembargo en, en het afdingen van het luchtruim... Uh, maar als het gaat dus om de inzet van Nederlandse troepen bij wellicht het uitvoeren van bombardementen... ja, dat is een zaak die tot dusver in het Nederlandse kabinet vrij snel is afgekapt. Dat doen we niet mee, daar willen we niet daarmee doen. De motieven daarvoor zijn voor mij uh, eigenlijk nooit echt uh, helemaal helder geworden. Ja, dat, dat maakt het extra uh, ingewikkeld, hè, want Hille wil zich uh, naar, eigen, hè, naar eigen zeggen meer richten op militaire taken. Maar waarom bombardeert Nederland niet meer mee in Libië? Ja, ik denk dat dat te maken heeft toch een beetje met de opstanding van de minister van Defensie, die op dit moment natuurlijk ook te maken heeft met een ander uh, groot, uh, groot, groot, groot probleem, namelijk het doorvoeren van bezuinigingen. Uh, dus dat kan een motief zijn, uh, maar wellicht ook de positie van de Nederlandse militairen, omdat duidelijk is dat, dat bij de Nederlandse missie in, in Kunduz ja. ook heel nadrukkelijk risico's gelopen worden voor de Nederlandse militairen. En als je dan ook nog eens deelneemt aan een de missie boven, boven Libië met een Risico's, ja, dan moet je dat politiek natuurlijk allemaal wel kunnen veranderen. Maar Dick, een, een goed politicus die weet zijn frustraties slim te verbergen, meestal, hè? Ja, en dat is denk ik ook wel een beetje de misser van Van Hillen. Ik, ik zou zeggen, er is alle ruimte voor een debat op dat punt in het kabinet. Eh, ook, eh, ook gelet op de opstelling van, de, van Nederland in de afgelopen maanden. Ja. Ook het, het kabinet heeft natuurlijk een aantal brieven geschreven aan, aan de Tweede Kamer. Maar ja, het is toch in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de minister van, de, van Defensie in dit geval... om ervoor te zorgen dat je dat soort uitspraken niet doet. Er mag geen misverstand bestaan over de precieze voorwaarden... Nederland zijn troepen in Libië inzet. Dick, heel kort antwoord. Zou het verstandig zijn om gewoon mee te gaan bombarderen in Libië? Um, ja, nou dat, dat is een politieke keus. En, en Rozentaal heeft gezegd: ja, in beginsel sta ik daarvoor open. Maar dat is een kabinetsbesluit in de eerste plaats. En, en dat is de inzet van de discussies, lijkt mij, die de komende okay. dagen toch op dat punt duidelijkheid moet, moet, moet bieden. Defensiedeskundige Dick Leurdijk, dank voor je uitleg. Vrijwillige agenten in Nederland hebben we er te weinig van. En waarvoor ze hard nodig zijn, dat hoort u zo. Eerst tijd voor het financiële nieuws. De beurs gaat mee de AIX. Die sloot vandaag op 342 punten. Dus een fikse stijging van 0,9 procent. Praat ik over met Jim Theopoering van Royal Bank of Scotland. Goedenavond, Jim. Dag Alex. Ja, om te beginnen een vraag die sommige mensen ons hebben gesteld. De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent. Is die goed voor de beurs? Nou, dat is inderdaad iets wat veel mensen wel denken. Maar uh, de, zeker de Nederlandse beurs, de AX, mm -hmm. die behaalt natuurlijk het grootste deel van zijn omzet uh, in het buitenland. 75% van alle omzet door ja. beursgenoteerde bedrijven uh, aan de AX. Die wordt uh, gerealiseerd in het buitenland. Dus dit is feitelijk uh, zeer uh, plaatselijk nieuws. En de beurs reageert er niet op. <lacht> Ze er ligt wel een aantal uh, fondsen zoals Heimans en ja. BAM bijvoorbeeld... Ja. die uh, ja, bouwbedrijven... Die uh, vandaag wel een grote stijging lieten zien. Dus blijkbaar is toch de verwachting dat dit uh, gunstig is voor uh, uh, ja, uh, nieuwbouwwoningen bijvoorbeeld. Of nieuwbouwwoningen voor, uh, voor dit soort bedrijven. Ja, helder. We praten we straks met Willem Vermeend, staatssecretaris van Financiën, over die verlaging van overdragsbelasting door. Um, dan Jim, kredietbeoordelaar Standard Poor's die gaf vandaag Italië een fikse tik op de neus hè, vanwege zijn hoge staatsschuld, te hoge staatsschuld. De aangekondigde bezuinigingen zijn verre van voldoende. Is Italië nu opeens ook een risico risicofactor geworden in de Europese schuldendiscussie? Nou ja, je hoort natuurlijk al een tijdje langer dat ook uh, Italië, Spanje, uh, Portugal... dat die uh, uh, ook in de gevarenzone zitten. En je ziet dat ook aan de rente van Italië. Tienjaarsrente die is bijna 5 Vergelijk dat met de Nederlandse rente, die is 3,2. Italië heeft ook al een wat lagere rating. En het is waar, uh, Italië heeft een schuld van meer dan 2000 miljard... En dat is bijna evenveel als het bruto nationaal product. En de richtlijn van de EU is maximaal 60%. Dus mm -hmm. we zitten daar ver boven. Ja. En gisteren heeft Berlusconi een bezuinigingsronde aangekondigd. Die in totaal 47 miljard zou moeten opleveren. Maar uh, SP zegt nu eigenlijk dat is niet genoeg. Uh, er moet, uh, moet nog drastischer bezuinigd worden om uh, ja, je rating te behouden. Jim Tjepporik van RBS, dankjewel. Graag ja. Ja, wij gaan rechtstreeks naar Wimbledon... waar NOS-verslag heeft door Marcella Mesker. Het einde van de eerste set tussen Murray en Nadal heeft beleefd. Wie heeft de eerste set gewonnen, Marcella? Ja, en die Murray, dus uh, de... Het publiek, het publiek wordt hier helemaal gek, want die laatste twee ontmoetingen op Wimbledon, toen maakte Murray geen set. Ook de halve finale op Roland Garros verloor hij toch 6-4, 7-5, 6-4. En nu is het een andere wedstrijd. Dat was al duidelijk vanaf het begin van de eerste set. Gelijk opgaande strijd, hoog niveau. Murray heel goed mee in de rallies, wachtte op zijn kans, af en toe scorend, serveert erg sterk, retourneert bijna alles terug. En kortom, hij speelt een geweldige eerste set, breekt Nadal in de twaalfde game en heeft nu die eerste set te pakken met 7-5. Dus dat belooft wat voor het vervolg van deze halve finale. Ja, Marcelle Mesker, dankjewel. Ik ben benieuwd of de Britten hun Wimbledon-kampioen dan toch nog eens een keertje krijgen. Criminelen opsporen, dieven aanhouden en bekeuringen uitdelen. En dat voor nog geen 3 euro netto per uur. Dat doet de vrijwillige politie in ons land. De agenten hebben dezelfde bevoegdheden als de reguliere politie. Weet niet iedereen, is wel zo. Maar het probleem is, er zijn er steeds minder van. Zo waarschuwden de politievakbonden. Onze slaggever Wiegehemmer Hemmer die ging op pad met Mart Segers... die al bijna 30 jaar, iedere vrijdag... op vrijwillige basis de politie ondersteunt in Limburg-Noord. Ja, we hebben daar een Nou, we zijn uh, ingemeld bij de meldkamer. En mocht er zich een melding voordoen, dan uh, horen wij dat wel. En dan spelen we daar maar meteen op in. Wanneer dacht u eigenlijk, vrijwilligerswerk, Ja, dat, dat wil ik wel doen... maar niet in de verpleeghuis. Weet je wat, ik, ik ga bij de politie werken. Nou, ik werk dus in het onderwijs. En uh, daar is alles vrij goed bepaald. Er zit, ja, niet u echt. bedoelt eigenlijk, het is niet spannend? Nou, het is wel spannend. Er gebeuren natuurlijk van allerhande dingen waar je op moet inspelen. Maar je hebt... Maar uh, bij politiewerk toch dingen die uh, ja, onverwacht die zich voordoen, daar moet je dan uh, meteen op inspelen. Dan moet je, dat maakt het toch net iets spannender. Wat is het spannendste eigenlijk dat u tot dusver hebt meegemaakt als politieman? Nou, kijk, dat kan elk moment zijn. Als je nou een melding krijgt, bijvoorbeeld een hele eenvoudige melding, een, een tijdje terug, ook met dit soort dienst. Um, iemand die uh, met zijn auto van, van talut af is geraakt door de gladheid afgelopen winter. En eh, de noodhulp die krijgt die melding, die moet daar met spoed naartoe. En jij bent daar toevallig net in de buurt, samen met een collega... Eh, omdat je met andere taken bezig bent. En je kan daar meteen op reageren. En je ziet die auto daar voor de Maas staan... en, en die staat op het punt om naar beneden te glijden. Ja, dan moet je iets. Dan is het heel makkelijk eh, als je de omgeving een beetje kent. En dat is juist het sterke van een vrijwilliger, die betrokkenheid bij de regio. Je kent de mensen, je loopt bij een boer binnen... En die vraagt even van, uh, kan jij even helpen, want er zit er eentje die moet zo snel mogelijk daar weg. En die boer die pakt een tractor en een ketting en die gaat aan het, uh, aan het slepen. En uh, ja, iedereen tevreden. En voor een fly kun je hier veel doen hoor. U zegt dat heel mooi, voor een fly kun je hier veel doen. Um, u werkt misschien ook wel voor een fly? Uh, nou, ja, voor een goede vlaai. Maar het slagroom moet je dan ook zelf doen, ja. Want het is, uh, het is maar een hele geringe onkostenvergoeding waar je voor werkt, ja. En toch zegt u, ik doe dit. Want dat heeft dus een waarde die niet in geld uit te drukken valt? Nee, dat is ook zo. Want ik blijf nog steeds als een uh, leuke hobby vinden. Hobby? Ja. Het is... Politiewerk als hobby? Ja, dat moet je zo zien. Ik denk dat alle politievrijwilligers dit als hobby zien. Want nou was er begin deze week toch ook paniek? En die zal er nog steeds zijn, want er... ...dreigt een tekort te ontstaan aan vrijwilligers zoals u. Merkt u dat ook, dat het potentieel afneemt? Nou, daar hebben we in Limburg-Noord nog niet zoveel last van. Gelukkig niet. Eh, tot... Sterk verenigingsleven hier ook, hè? Hier is het inderdaad een sterk verenigingsleven, ja. ja. Dat bindt de mensen dan misschien toch net iets meer... ...dan in een ander deel van het land. Maar... Goed, wat is de dreiging die uit dat tekort ontstaat wat u betreft? Ja, dat er gewoon een aantal evenementen uh, niet meer begeleid kunnen worden. En dat het steeds meer naar particuliere beveiligingsbedrijven toe moet. Die zijn duur. En die zijn heel duur terwijl sommige dingen gewoon een openbare taak is. En die openbare taak, ja, die, die, die moet je niet af willen geven aan een beveiligingsbedrijf. Dus de portofoon geeft signalen af. spits u uw oren al? Dat hoor je gewoon. Het is een melding die hier nu voor ons district is. Um, daar ben je op gefixeerd, ja. Als je je nummer hoort roepen, dan gaan de oortjes spitsen. Ja. 33 was het, geloof ik? Ja, dat is hier. Oh, langs de school? Ja, is de uh, middagpauze zo te zien. Moet u ingrijpen? Nee, toch? Nee, dat... Uh, nee, nee, nee. Allemaal brave kinderen daar, hè. Wat is het spannendste signaal dat u ooit hebt ontvangen op die portofoon? Nou, als er een aanrijding is, en zeker op een snelweg. En als, als je dan over een snelweg rijdt... Dan gaat je adrenaline toch wel stijgen hoor, want je weet niet wat je daar dan kan aantreffen. En het gebeurt wel eens ooit de, de, een tijdje geleden dat er een, een auto bovenop de vangrail stond. En die stond echt net als een speelgoedautootje bovenop de vangrail. Hoe is met die man afgelopen? Um, door de dus ambulanceverpleegkundige geholpen. Die, die kon later zijn weg weer vervolgen. Maar niet meer in zijn auto natuurlijk, want die moest getakeld worden. Als ik zeg, ik ben met Mart Segers mee geweest en het was in het noorden van Limburg. Een rustig dagje. Zit ik er dan ver naast? Tot nog toe klopt het helemaal, maar je weet nooit wat de dag brengt. Want er kan zomaar weer iets gebeuren waardoor je in één keer eh, alle, alle toeters aanbellen. Ik zorg dat je adrenaline gaat stijgen en dat je dan als, eh, ja, als een haas ergens naartoe moet. Toeters, bellen en adrenaline maken de charme van het vak? Voor mij wel een gedeelte, ja. Ja, zeker. De oude vrijdagmiddag borrel de Vrijmibo met Gerda Verburg en Maxime Verhagen. En WNL is ook op Twitter te volgen. Apenstraatje, Avelspits, WNL eerst het volgende. Er kunnen mensenlevens gered worden als studenten beter worden geselecteerd aan de poort. En co-assistenten bij de start van hun praktijkopleiding ook uh, beter worden geselecteerd. Dat vindt het Landelijk Overleg co-assistenten. Voorzitter Joshua Verbakel zit tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. Ook medicijnenstudent. Er gaan dus nu patiënten dood omdat er in ziekenhuizen co-assistenten werken... die eigenlijk niet geschikt zijn, uh, specialisten worden? Um, nou, niet zozeer door de co-assistenten. En ik weet ook niet zozeer of mensen doodgaan daardoor. Mm -hmm. Maar wij vinden het belangrijk uh, dat er een goede selectie is uh, van de toekomstige artsen. Mm -hmm. um, geneeskunde is een van de weinige studies uh, waar zowel kennis als vaardigheden heel belangrijk zijn. Een betere selectie dan nu dus gebeurt? Ja, soms wel. Want op dit moment zie je dat er eigenlijk geselecteerd wordt op basis van eindexamencijfers en een gelukscomponent, loting. Ja, maar... En af en toe is het decentrale selectie uh, mm -hmm. op sommige universiteiten. Uh, dat vinden wij in ieder geval een grote vooruitgang. Universiteiten moeten zelf kunnen bepalen waaraan uh, studenten moeten voldoen. Maar hoge cijfers zijn niet voldoende? Hoge cijfers zijn niet per se voldoende. Ik kan misschien wel een voorbeeld geven. Mm -hmm. um, tijdens de studie geneeskunde zat ik in de collegebanken met, uh, met een student. En uh, die was, had hoge eindexamencijfers, was ja. een goede student, wandelende encyclopedie. Maar tijdens de kooschappen, laatste fase van de studie, werd hij, uh, uh, uh, kreeg hij een bindend studieadvies. En moest hij stoppen met uh, de studie geneeskunde. Want, had geen communicatieve vaardigheden? Geen communicatieve vaardigheden. Uh, of um, de reden precies doet er niet toe, dat weet ik ook niet. Uh, maar uh, in ieder geval, het gaat om, over professioneel gedrag. Maar er zit er heel veel gemeenschapsgeld is geïnvesteerd in zo'n uh, ja. medicijn-student. Ja, studie-geneeskunde kost wel ongeveer een ton. Dus dat is, uh, ja, dat is zonde. Maar dat is ook een tragedie, natuurlijk, voor deze student. Ja. Past uw pleidooi nou in het plan van uh, staatssecretaris Halbe, Zijlstra van Onderwijs. om een einde te maken aan de zesjescultuur? Nou, mensenlevens redden geldt natuurlijk niet voor alle studies. Mm -hmm. uh, maar uh, de zijn om die zo belangrijk te maken vanuit het perspectief van de studie geneeskunde. Je zou uh, vanuit daar kunnen zien... Hè, 70% van de studenten zijn vrouwen. Waarom is dat? Yeah. Uh, onder andere omdat vrouwen beter scoren op de eindexamens. Uh, en uh, wat uh, verschillende onderzoeken laten zien... is dat jongens laadbloeiers zijn. Uh, dan is het eindexamen misschien niet zo'n eerlijk meetmoment. Want uh, ja, jongens hebben een puberprijn. Uh, uh, U voor... houdt een pleidooi voor meer mannen uh, als arts. Uh, terwijl vrouwen er net een plekje veroverd hebben in de nou, de medische wereld. Ik, ik, ik, ik betoog voor als, als, als, als vrouwen dat, uh, die plek uh, terechtkomen omdat ze die, de, de intelligentie hebben, en dat hebben ze over het algemeen natuurlijk wel. Uh, dan is dat prima. Maar ja. ik wil niet dat het ten koste van, van mannen gaat, omdat ze zo laat uh, eigenlijk pas rijp zijn. Bent u geschikt uh, om uh, co-assistent te zijn? Uh, dat is aan een andere om te oordelen. Ik ben benieuwd welke criteria daarvoor gelden. Joshua Verwakel, voorzitter van het Landelijk Overleg. Co-assistent, succes met uw, uh, ja, uw kruistocht. Dank u wel. Dank je wel. Tijd voor de vredagmiddagborrel, ik kondigde hem aan. Onze verslaggever Hemmer, die ging weer lekker aan de bar hangen. En vandaag is de eerste dag van het Kamersreces. Voor Gerda Verburg betekent dat een definitief afscheid uit de Kamer en ook de CDA-fractie. Voor Maxime Verhagen betekent dat even geen Kamervragen... en even niet meer naar de treffer zal gehaald worden als minister. Ja, onze verslaggever sprak ze beiden gisteren op de barbecue van de Tweede Kamer. Hallo. U bent uh, handjes aan het schudden, ja. want u neemt afscheid. Ja, ik uh, ben weg. Met een lach of met een traan? Allebei. Eerst die lacht dan. Ja, nou ja, ik, ik ga een prachtige nieuwe functie uh, doen. Ik ga Nederland vertegenwoordigen bij de. Je gaat de honger bestrijden? Ja, bij de landbouw- en voedselorganisatie uh, uh, van de Verenigde Naties in Rome. En de traan is, ja, ik heb met heel veel mensen hier heel goed en heel lang gewerkt, ja, hier laat wel iets achter. Ook die man die u net aan de hand gaf. Ja, ja, dat is Kees Wantenaar van Friesland Campina. En daar heb ik ook lang en hard mee gewerkt. Nou, als minister van Landbouw waarschijnlijk. Hè? Ja, klopt. En uh, u moet nu straks de honger gaan bestrijden. Dat is dan nou ja, de opdracht eigenlijk. Ja. Dan wordt hier vol op vlees gegeten op ja. de barbecue. Ja. Lijkt me raar die overgang. Nee, maar eten is er ook om te, van te genieten. Oh, ja. Ik hou niet van mensen die andere mensen niet lekker eten gunnen. Alleen doe het met water, Dat is ook goed voor je gezondheid. Zorg dat je niet zoveel verspilt. We verspillen met z'n allen nog zo'n 20 à 30 procent. Als... Dat gaat u straks ook zeggen in Rome? Ja, dat ga ik straks ook zeggen, maar dat zeg ik ook hier tegen de mensen. En, uh... is, is dat een boodschap waar men hier nu op zit te wachten tijdens dit feestje? Nee, nee, nee, niet tijdens dit feestje. Nee. Maar het is wel goed als mensen zich realiseren dat we heel veel verspillen. En dat het leuk is om verspilling tegen te gaan. En het helpt ook nog eens in je ja. portemonnee. Heel veel succes. Dank u wel. Ik keek zo naar uw bordje. Bent u nou van vlees en vis of vlees nog vis? Vlees en vis. En vis? Ja, absoluut. Gewoon gezellig met het gezin, barbecue. Dan leg ik een stukje vlees erop. Ja. Of een, een paprikaatje. En vis. En vis? Ja. ja. Maar ik vind vis moeilijk op de barbecue. Dat vraagt als, vakmanschap. Ja, nou, ik denk, eigenlijk. En het beste is dan eigenlijk... Als je al oh, die sappen en, en, en, en uh, een beetje wijn erbij... en Als je dat maar wil waarom dan moet je het in de folie doen. Ja, dan ben ik, ben ik het verschil met de oven kwijt. U bent niet zo'n fijngevoelig type. Dat is ik ben soorten... een heel fijngevoelig type, maar juist omdat ik zo fijngevoelig ben... zie ik het verschil niet meer zo tussen de oven en de barbecue. Als het ja. gaat om vis. Ja. Als het gaat, gaat alleen om, om vlees. Ja, dus... nee, dat, dat, dat, dat moet toch wel een beetje die... Dan hoeft u niks te leren. Nee. Hebt u daar een mechanisme voor ontwikkeld om dit vak maar vol te houden? En toen ik uh, nog student was, toen werd ik lid van de gemeenteraad. En toen werd ik fractievoorzitter... En eh, daar lag ik de eerste keer enorm wakker van. En toen eh, zei van Maxime, als je nou eens ophoudt om te denken dat je iedereen tevreden kunt houden, scheelt er een hele hoop. En die boodschap geldt nog na. En die boodschap geldt nog na. Het feit dat ik dat er zoveel jaar nog weet. Nou, laatste vraag. U weet, politiek gaat om overtuigingskracht. Ja. Is twijfel ook een deugd? Um, je... Ik twijfel nu, hè. Dan heb je je antwoord? je doet ook wel eens in het een debat? Ja, twijfel. Als iemand uh, argumenten naar voren brengt die uh, hard snijden, dan mag je best ook wel eens uh, twijfel laten uh, doorklinken. Dan mag je ook wel zeggen, van, nou daar wil ik nog eens even over nadenken. En wie denkt u Wie heeft dat bij u veroorzaakt? Hij liep net langs. Braakhuis. Van GroenLinks. Van GroenLinks. Nou, wat een heel debat. Ik ben een enorme voorstander van uh, netneutraliteit. En toen zeg ik van, ja, maar ik wil het zo regelen. Dan kan iedereen vrij internet hebben, ook op je mobieltje. Um, en dan denk ik dat het goed geregeld is. En hij zei van, nee, volgens mij is het dan niet goed geregeld, want dan krijg je toch een probleem. En hij kwam met een ander voorstel. Toen heb ik gezegd van, dat vind ik een veel beter idee, dan neem ik over. Ik wens je een hele fijne vakantie. Dank je wel. U heeft er veel over gehoord deze dag. De overdragsbelasting gaat van 6 naar 2 procent. De zogenaamde verhuisbelasting. De verlaging moet de stagnerende woningmarkt uit de slop halen. Ik praat erover met Willem Vermeent, oud staatssecretaris van Financiën. Goedenavond, Willem. Goedenavond. Uh, gaat dit de woningmarkt in beweging brengen? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het een uh, goede maatregel vind. Uh -huh. Goed getimed ook. Want uh, de woningmarkt ligt gewoon plat op dit moment. Het gebeurt heel weinig. Dus dat zal uh, ongetwijfeld impuls geven, maar... Ik heb er staatsverjaars ook nog laten kijken. Er zijn heel veel studieportalen over verschenen. Ja. En je moet je wel realiseren, um, je moet het dan echt afschaffen. Anders heeft het weinig effect. Ja, nu is het, en het voor een jaar Het zal he? beperkt zijn over het algemeen. In ja, nu... heel veel gevallen wordt de overdracht gewoon meegeleend in de hypotheek. Dus dat heeft een beperkt effect. Maar op dit moment ligt de woningmarkt echt plat. Er uh -huh. gebeurt weinig. Dus dit zal zeker een impuls geven op dit moment. Ja, minister, of ik moet zeggen, premier Rutte is terecht trots als een pauw. Vanmiddag bij de ministerraad liet hij dat echt blijken. Ja, vind ik wel. Ja, ja ik, uh, gefeliciteerd zeg ik. Ja, maar... Dat we dat gerealiseerd hebben op dit moment, uh -huh. op dit moment zeg ik. Ja, dat is felicitatie waard. Ja. ja dat ik, ik, ik, ik kan begrijpen dat hij ook is. De verlaging kost de schatkist 1,2 miljard euro aan belastinginkomsten. Dat wordt gedeeltelijk gedekt door een bankenbelasting in te voeren... en ook nog de renteaftrek van buitenlandse bedrijven te beperken. Uh, verstandig? ...heel verstandig. Vraag de bankenbelasting, die hebben ze aangekondigd. Uh, Jan-Kees de jaren had al gezegd, terecht, dat andere handen het ook doen. Nederland volgt op dat moment. Dus Nederland kan het nu doen. Nederland heeft niet, doet niet alleen. Als Nederland alleen zou moeten doen, zou het slecht zijn. Maar Nederland volgt gewoon een aantal Europese landen. Dus dat kan. En ook die beperking van die uh, zeg, maar, zeg maar constructies... rondom internationale financieringen, vind ik ook volkomen terecht. Ja, maar je zegt ook het is een uh, een tijdelijk als tijdelijke prikkel is het geschikt om die woningmarkt op te schudden. Maar structureel moet er meer gebeuren. Wat moet het kabinet doen? Nou ja, er moet veel meer gebeuren. Kijk, we moeten kijken naar als je kijkt naar de woningmarkt in Nederland, moet je kijken naar de huursector en naar de, de woonsector. En je zou op den duur toch echt wat moeten doen aan uh, zeg maar de, de hypotheken waar het gaat om aflossingsvrij. Nou, mm -hmm. daar liggen voorstellen. Daar zal het kabinet uiteindelijk ook naar gaan kijken, denk ik. En, maar dit is wel een tijdelijk impuls. Maar je moet voorkomen straks eh, dat je hem weer moet verhogen. Dus het kabinet zal echt op zoek moeten gaan naar structurele financiering. Als je hem nu gaat verlagen, kan het niet zo zijn dat je na één jaar weer besluit om hem omhoog te doen. Dat kan niet. Nou, dat dat kan is kan niet, heel slecht. Dat kan niet, zeg jij, maar hij staat voorlopig als tijdelijk te boek. Ja, ik. Maar ja, ik, ik, ik heb ervaring in de Eigenlijk betekent het altijd uh, heel lang duur. Ja, ik, uh, wie ben ik om dat tegen te spreken? Jij bent een, uh, een oud politicus. Uh, Willem Vermeet, mag ik uh, danken? Of, heb je nog één tip voor Rutte of niet? Mag ik, dan kun je het nu nog snel doen. Doorgaan. Goed zo, dankjewel Willem Vermeet uh, nee, voor jouw nee, analyse. Achteraan. Van de avondspits van vrijdagavond ik zit erop straks op deze zender... na ons professor Brans met boeken. En daarin schrijft ze Anne de Kramer te gast over haar proza-debuut vorige tong. En voor WNL zit de week er dus op. Dank voor het luisteren en ik wens je een fijne week einde. En ik ga tennis kijken misschien ook wel. Dag!